Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Koen Moulijn is overleden. De oud-voetballer van Feyenoord werd in de oudjaarsnacht getroffen... door een herseninfarct en lag sindsdien in het ziekenhuis. Koen Moulijn was jarenlang de ster van Feyenoord. De club eert hem op zijn website als de beste Feyenoorder aller tijden. Oud-Feyenoorder Hans Kraaij-senior heeft goede herinneringen aan Moulijn. Koen Moulijn was niet alleen een sublime voetballer, maar was gewoon een aardig mens... De enige wat hij altijd Pas als, als hij niet genoeg in de bal kwam, hé uh, veld toen hij achterom speelde, of hé hey, kraai, speel die bal eens in mijn voeten. Want hij wilde altijd de bal hebben. En, en de beweging binnen buiten langs, ja, die was legendarisch uh, in Nederland. Hij zette de spelers gewoon vast op hun linkerbeen en hij ging over de buitenkant, ging die er langs heen. Koemelijn speelde van 1955 tot 1972 als linksbuiten bij de Rotterdamse club. En kwam 38 keer uit voor het Nederlands elftal. Feyenoord won in 1970 met Moulin als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Moulin zou morgen samen met Sparta-veteraan Tinus Bosselaar de zilveren bal uitreiken aan de winnaar van de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta. Voorafgaand aan dat duel zal een minuut stilte worden gehouden. Ook speelt Feyenoord met rouwbanden. Koen de was 73 jaar. Er lijkt een doorbraak in de politieke impasse in Ivoorkust. De rivaliserende presidenten Bakbo en Wattara hebben ingestemd met een ontmoeting. Het Franse AFP heeft dat gehoord van een afgezant van de Afrikaanse Unie en de Keniaanse premier Odinga. Gisteravond hebben de presidenten van Benin, Kaapverdië en Sierra Leone urenlang gesproken met president Bakbo over zijn aftreden. Namens de Afrikaanse Unie was de Keniaanse premier Odinga bij het gesprek.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 De problemen met de spoorbomen bij de overgangen in Ettenleur zijn voorbij. Doordat dieven ongeveer 30 meter koperkabel hadden weggeknipt... konden de spoorbomen op het treintraject Roosendaal-Breda niet omhoog. Vooral Ettenleur was getroffen. Daar gingen vier van de vijf overgangen niet open. Machinisten moesten bij de spoorwegovergangen stapvoets rijden.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 Dan het weer nog, droog en veel bewolking. In het westen van het land is er kans op een enkele winterse bui. En het wordt min 1 tot plus 3 graden. Morgen is het droog, maar s'avonds valt vanuit het zuidwesten winterse neerslag en later regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Alfred Soest en Laren 3 kilometer.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Forst op de geestelijke gezondheidszorg is geen enkel probleem, zegt een commerciële zorginstelling. Israël trekt alles uit de kast om zijn greep op de bezette gebieden te vergroten. Voor de Palestijnen is het tij maar op één manier te keren. Ze zal resist. ze zal niet let them Als ze haar to demolish her huis it zal het over haar dead body Inwoners van Schijndel werpen zich op voor het behoud van een keizerlijke pisbak en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf minuten over tien, het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Er kan fors worden bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland... zegt de directeur van de HSK Groep. Dat is een commerciële zorginstelling in de psychische zorg. Volgens hem wordt er in GGZ-instellingen zo inefficiënt gewerkt... dat er zeker 10 tot 15 procent kan worden bespaard. Eddie van Doorn, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, algemeen directeur van die instelling. Hoezo en waarop baseert u dat eigenlijk dat er zo inefficiënt wordt gewerkt... dat er 10 tot 15 procent kan worden bezuinigd? Nou, we denken inderdaad dat er uh, efficiënter kan worden gewerkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Uit recentelijk uh, onderzoek wat onlangs is gepresenteerd, en dat is een onderzoek wat is uh, uitgevoerd binnen een GGZ-instelling. Uh, dat is door een uh, wetenschappelijk medewerker uh, van ons bureau. Ja. Bleek dat slechts aan het begin van het onderzoek, dat slechts in 20% van de gevallen de cliënten een behandeling ontvingen die volgens de richtlijnen werd voorgeschreven. En het onderzoek was erop gericht om dat juist wel te gaan doen. En de resultaten uit het onderzoek laten zien dat op het moment dat therapeuten wel conform die richtlijnen werken. Ja. Hè, en zeg maar A, een besparing mogelijk is doordat er minder behandelsessies mogelijk zijn. En dan hebben we het over een besparing van ruim 30%. De effectiviteit van de behandeling gaat omhoog. En de cliënten zijn ook nog tevredener. Met andere woorden, die mensen doen hun werk gewoon niet goed? Nou ja, die mensen die volgen niet in alle gevallen, dat blijkt. ...de richtlijnen zoals die gelden binnen de beroepsgroep. En, op het wat, dat... en wat zijn dat dan precies voor richtlijnen? Dat zijn richtlijnen die netjes voorschrijven dat op het moment dat er wordt gediagnosticeerd dat je een angststoornis hebt... ...dat je netjes volgens een bepaalde therapievorm moet gaan werken. Ja. En dat nou, je dus niet de keuze hebt. En waarom als, als uh, de professionals, zou ik maar zeggen, dus de psychiaters en psychologen afwijken van die richtlijnen... ...waarom is het dan per definitie inefficiënter? Nou ja, het blijkt dat op het moment dat je netjes de richtlijnen volgt, dat je in ieder geval wel efficiënter bent... En dat zien wij ook in ons beeld. We werken de afgelopen twintig jaar en werken wij netjes. Volgens de stand van de wetenschap, netjes volgens de, datgene he, waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat het het beste werkt bij dat soort ziektebeelden. Ja. En ik denk dat je dat gewoon moet volgen. Maar de ene patiënt is toch de ander niet? Dus met andere woorden, je kunt toch niet spreken over containerbegrippen en containerbehandelmethoden? Eh, nou, ik denk dat je wel kunt spreken van een uniformiteit van ziektebeelden. En op het moment dat we weten dat we te maken hebben met een angststoornis, dat je gewoon weet dat je stap A tot en met Z moet eh, volgen. Maar bij veel patiënten is het toch een combinatie van factoren, een combinatie van stoornissen? Nou, nou ja, maar dat is misschien dan juist, het, nou juist net het knelpunt. Dat we te veel denken dat elke cliënt uniek is. Terwijl we gewoon weten dat gewoon heel veel cliënten gelijk zijn. En dus heel veel cliënten hebben juist dezelfde patronen. En die kun je dus gewoon behandelen. Dus patiënt als containerbegrip en aan de lopende band zou ik maar zeggen behandelen. Nou ja, je, je zou veel meer dat proces op de inhoud kunnen uniformeren en standaardiseren. Dat blijkt gewoon ook uit wetenschappelijk onderzoek. Ja. En de vraag is of je dus uh, de organisaties, de instellingen de ruimte moet geven... om af te wijken van datgene wat volgens de stand van de wetenschap wordt voorgeschreven. Ja, GGZ Nederland zegt, jawel, dat moet wel. Het is helemaal niet raar dat hoogopgeleide professionals een bepaalde mate van bewegingsvrijheid krijgen om te handelen. Zij zijn namelijk de professionals, niet de managers, zoals u. Zij zijn de professionals. Maar dan zou dat wetenschappelijk onderzoek dan ook laten zien dat de professionals die volgens hun eigen richtlijnen werken, zeg maar beter zouden scoren dan zo'n standaard aanpak volgens de richtlijnen die ook weer door de beroepsgroep is opgesteld. Dus de vraag is in hoeverre... Ja, maar u, u citeert nu uit één onderzoek van uw eigen medewerker bij een aantal instellingen. Uh, dat, dat is correct. Ja, dus de, misschien... maar, ja, maar daarnaast, maar misschien even goed om dat toe te lichten. Kijk, wat wij zien in onze aanpak de afgelopen twintig jaar. En er zijn natuurlijk elk jaar uh, presenteert Zorgverzekeraars Nederland. een soort rapport waarin ze aangeven hoe het staat met de prestatieindicatoren. Binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dan scoren wij met onze aanpak de afgelopen jaren. continu in de top drie als het gaat over kwaliteit en verbetering van de behandelingen. Ja, want jullie doen geen behandeling op paard, jullie volgen die richtlijnen. Nou zegt GGZ Nederland. Ja. Zo'n standaard aanpak werkt slechts voor 60, 70, 75 procent van alle patiënten. Omdat we nu eenmaal geen robots zijn. Nou ja, maar dan zou het interessant zijn dat we dan ook in 60, 70 of 80 procent van die gevallen dan ook exact volgens richtlijnen werken. En wat blijkt nou? Dat we dat slechts in 20 procent van de gevallen doen. Dus als we beginnen met het in eerste instantie volgen van de aanpak in die 60, 70, 80 procent van de gevallen die u noemt, dan denk ik dat we al een heel eind zijn. Hm. Zo'n standaardaanpak zou volgens u 10 tot 15% procent aan besparing opleveren. Waarop baseert u dat precies? Dat baseren we op datgene wat we, wat we zien. He, aan het verkorten van het aantal behandelssessies. We hebben het over, he, op het moment dat we zeg maar um, 30% procent minder behandelssessies hebben. He, dat, dat zien we in het onderzoek. Ja, als je dat gaat terugvertalen in de kosten, dan kom je aan ongeveer 10 tot 15% procent besparing. Ja, en waarom zouden al die andere instellingen dat dan niet doen? Want ze moeten allemaal besparen. Nou, ik denk dat dadelijk juist een taak vanuit de, vanuit de politiek om daar wat meer richtinggevend op te gaan sturen. Maar de politiek is toch geen psychiater? De politiek is geen psychiater, maar de politiek schetst wel de kaders waarin we werken. Ja, maar de, de politiek kan toch niet bepalen wanneer een behandeling succesvol is en wanneer niet? Nee, maar de politiek kan wel bepalen dat op het moment dat binnen de stand van de wetenschap wordt aangetoond... dat volgens de richtlijnen diezelfde beroepsgroep opstelt. Hè? Dat is niet een richtlijn. Nee, maar het probleem met de wetenschap is altijd dat er voor- en tegenstanders zijn... en dat er verschillende richtingen altijd zijn in die wetenschap. Dus wetenschappers zijn het onderling al vaak niet eens met elkaar. Nou ja, op een aantal ziektebeelden is, is, is, is er die minder, minder, discussie, minder, zit daar veel minder ruimte in dan u dan u denkt. Ja. En ik denk op het moment dat we daar vanuit die slag, vanuit de politiek, dat denk ik zeker daar wat meer op gaan sturen, dat we echt gaan werken. Het kan toch in deze tijd niet meer zo zijn hè, dat er wordt gewerkt. Uh, uh, dat we afwijken van de richtlijnen, mm. waarvan we weten dat die zeg maar, in 70-80% van de gevallen werkt. Dan zou ik zeggen, gebruik dan in eerste instantie, volg dan in eerste instantie de richtlijn. Mm -hmm. Zodat je weet, dan heb je in ieder geval 80% kans dat het effectief is. Mm. Goed, uh, u wilt ook een, een transparant systeem, zodat iedereen kan controleren, en dus ook de zorgverzekeraar en okay. wij eigenlijk allemaal, of een zorginstelling kostenefficiënt werkt. Waarom is dat er eigenlijk nog niet? Er, zijn nu, er is nu net een, een, een jaar geleden een start, een start meegemaakt met kwaliteitszorg uh, Zorg Nederland... waarin instellingen zeg maar, hun behandelresultaten uh, beschikbaar stellen... zodat er gebenchmarkt kan worden tussen instellingen... om te kunnen zien van welke instelling scoort nu beter dan de ander... op de verschillende ziektebeelden die er zijn. Ik denk ja. dat dat een hele belangrijke stap is. Uh, willen wij straks de consument, hè, de zorgconsument, de keuze geven... om te kiezen voor die instelling waarvan hij denkt dat hij het beste resultaat geeft... En wat is uw boodschap aan Edith Schipper, minister van Volksgezondheid? Met name ga verder met de stappen die worden gezet op het terrein van marktwerking. Daar zijn we de afgelopen jaren zijn we een paar keer blijven haken. Dat is vol van het kabinet. Ik geef een duidelijke koers en richting aan hoe de markt er over vijf jaar uit zal zien. Ja. Zodat alle instellingen zich kunnen klaarmaken om echt die markt zoals die er komt zeg maar, zo goed mogelijk te kunnen betreden. Goed, dat is uw boodschap. Ik dank u wel, Eddie van Horen, directeur van de HSK Groep, dat is een commerciële organisatie in de psychische zorg. Muren, checkpoints, hij right away. En En altijd die angst om kwijt te raken wat beloofd is. Dat is Israël, voorpost van de Westerse beschaving, de grootste overluchtgevangenis voor wie dat anders ziet. Doing this, it's going be a disaster for us. Dit is niemand's land. De Palestijnse wijk Sielwan in het oosten uh, van Jeruzalem... valt stukje bij beetje in de handen van Israël. Een lesje landjepik in het tweede deel gaat u horen van Niemandsland... in een verslag van Marcel Dekker. Israël is een gatenkaas. Waarbij soms de gaten van Israël zijn, soms de kaas van Israël is. En als de kaas van de Palestijnen is... dan kan het zijn dat daar weer nieuwe gaten ingemaakt worden... door en voor Israël. Kortom... Een land waar de tweedeling voelbaar en overal zichtbaar is. Ook in de oude stad van Jeruzalem. Op de dag dat ik er weer eens rondloop begint het Joodse ganouka feest Een feest dat je hier als jongeling bij voorkeur viert in de Arabische winkelstraten. Dat steekt zo lekker af per slotverrekening. Voor relletjes hoef je niet bang te zijn, want de militairen dansen ook mee. Tot ergernis van de Arabische winkeleigenaars. What are they singing? I don't know, because I don't like his language. It's not, to me, it's important. They do it barbers, you know? They can do it outside. They can do it in Kotel, in the Wheeling Wall. We don't care. There's the flag. Let, let them there. Look, look what they are doing. Look what they are doing. Maar we zouden het in deze aflevering hebben over de manier waarop Israël steeds meer beslag weet te leggen op het roerende en onroerende goed van moslims. Daarvoor gaan we naar de wijk Silwan, hemelsbreed een kilometer ten zuiden van de oude stad. Via de Samer-Sarhan-straat op weg naar een tent die als gemeenschapscentrum dient. Oh ja, die Sarhan was terrorist. Nou ja... Hij liep op het verkeerde moment door een straat naar huis, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt. While he was walking, there were two settlers uh, accompanied by an armed Israeli security guard who thought that uh, Samir Sarhan and his I think it was his brother with him. They were making an ambush for the settlers. So the security guard, when he saw them, he shot at them, he shot them right away. And Samir Sarhan was martyred. Formeel valt de wijk Zielwan onder het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Volgens internationale verdragen is het Israël niet toegestaan... zich permanent te vestigen in het gebied. Ze doen het wel. Murad Ahmed Shafa, bestuurslid van het buurtcomité, legt uit hoe. Om te beginnen is het bijna onmogelijk om aan een bouwvergunning te komen. Dat leidt tot veel illegale bouw... die door het leger weer tegen de vlakte wordt gegooid. Maar ook op andere manieren wordt de druk opgevoerd. De economische ontwikkeling wordt ontmoedigd. Mensen worden in hun bewegingsvrijheid beperkt. Regelmatig worden verblijfsvergunningen ingenomen... waardoor mensen wel moeten vertrekken. En dan heb je nog de afwezigheidswet... wie om welke reden dan ook een tijd niet op zijn stukje land of in zijn huis is geweest, wordt onteigend. Eigendom dat meestal regelrecht in handen valt van nederzettingen. Om maar een paar dingen te noemen. Veel onzekerheid onder de lokale bevolking die, ondanks de dreigingen, vol blijft houden... dat Israël hier maar op één manier volledige zeggenschap zal kunnen krijgen. Over de lijken. Van zijn inwoners. Zoals bijvoorbeeld in Jozef en haar familie. ze hier zijn. Ik ben she mentioned that if sometimes she she's thinking that if this is happened it will be over her body like she will resist she will not let them demolish her house if they are going to demolish her house it will be over her dead, her, her body and she's thinking what will happen next for her children when this situation will happen <laughs> Morgen gaan we naar de grootste openluchtgevangenis van Israël, Gaza. Land van de kassam -brigades. en Hamas. Hamas are pre is preparing for something, actually. Because they are digging every day. Every day I know some friends from my neighborhood, where I used to live before coming here. They dig every, every, day, every night, they every and they call it its jihad task. Yes, but they are planning for for something actually. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland at kro.nl. Straks, inwoners van Schijndol werpen zich op voor het behoud van een keizerlijke pisbak. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. En om te beginnen wil ik u natuurlijk een fantastisch, heilzaam, goddelijk, vruchtbaar en gelukzalig 2011 toewensen. Een jaar vol vreugde, vrolijkheid, jolijt, pret, voorspoed, gezondheid, begrip, verdraagzaamheid, respect, en dan bedoel ik natuurlijk wederzijds respect, respect naar elkaar toe, en hosanna, jubel in de gloria, hoera, hoera voor 2011. En vrede, eindelijk vrede in het Midden-Oosten, in Afghanistan, in Irak, in Korea, in Ivoorkust, in Mexico, in Colombia, in Tibet, in Darfur, tussen moslims en christenen, de katholieken en de protestanten, tussen de joden en de de Palestijnen en weg met de armoede, de honger. In Afrika, in Bangladesh, in de Balkan, in Pakistan. Maar ook in Griekenland en Spanje en Portugal, Polen en weet ik allemaal waar. En nooit meer die kanker en die aids en die tyfus en die cholera en die andere walgelijke ziektes die miljoenen mensen en kinderen zinloos de dood injagen. En geen leugens meer, geen hypocrisie, geen corruptie, geen haat, geen terrorisme, geen geweld, geen machtswelust, geen zelfverrijking, geen o over consumptie. Geen egoïsme, geen onderdrukking. Geen chantage, intimidatie, verkrachting, misbruik, incest. En ik heb het gevoel dat het moet kunnen, mensen. Nog nooit is mijn gevoel zo sterk geweest. Nog nooit heb ik sterker geloofd in een prachtige wereld. Met louter voorspoed als hier en nu. Aan het begin van een nieuw jaar. Waarin we eindelijk die oude rotjas van ons af kunnen werpen. En een nieuwe, schitterende, vreedzame, universele jas aan kunnen trekken. En als klap op de vuurpijl zullen we dansen samen, dansen van zwart tot wit tot geel tot bruin, dansen tot we erbij neervallen en naakt in elkaar armen liggen en een nieuwe universele mens creëren die genoeg heeft aan muziek en aan elkaar. En als dit allemaal te veel is voor 2011, dan blijven we er tot in lengte van dagen aan werken, want het zal geschieden, het zal waar zijn, het moet, het moet, het moet, in godsnaam, amen. <tied> Diederik, ik was dat morgen toch tot de muur van Koos maar... the be waren ze helemaal klaar. James Blunt was dat van de uh, cd van het album Some Kind of Trouble was dit Stay the Night. Het is zes minuten voor half elf. Het is een vergeten stukje Schijndelse geschiedenis zoals dat dan heet. De keizerlijke pisbak langs het oude spoor tussen Bokstel en Wezel. Volgens de inwoners van Schijndel onder wie Jan Alders zou, uh, op de, zou dat uh, ding op de monumentenlijst moeten worden gezet. Maar de gemeente wilde niet aan. Meneer Alders, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het ding eruit? Het is een gebouwtje van 5 bij 5 uh, één laag gebouw, en daar zat vroeger een uh, zadeldak op. En dat is in de oorlog eraf geschoten. Toen hebben ze daar dus een uh, lessenaarsdak op uh, gezet. Ja. En uh, vervolgens uh, is dat al uh, jaren daar blijven staan ja. en eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Ja. De Nederlandse Spoorwegen die hebben dat uh, een, een aantal jaar geleden, nou, misschien een aantal jaar. Ik denk twee jaar geleden hebben ze dat dus uh, aan de gemeente Schijnl aangeboden om dat te kopen. Ja. En de gemeente Schijnl heeft daar geen gebruik van gemaakt. Vervolgens is dat aan een particulier uh, bedrijf verkocht. En uh, ja, daar zijn wij mee in contact gekomen. En die willen ook wel meewerken om dat uh, in ieder geval. De bestemming daarvan te garanderen en ons de gelegenheid te geven om dat weer op te knappen. Ja, hoe oud is het ding? Ja, het is van 1872. Hè? Juist, want uh, dat uh, gebouwtje wordt in de Volksmond de keizerlijke pisbak genoemd. Waarom? Ja. Nou, uh, je had dus uh, vroeger een, uh, een railverbinding, een spoorwegverbinding tussen uh, Londen, Berlijn en Petersburg. En uh, het Duits lijntje maakte daar onderdeel van uit. En over dat Duits lijntje kwamen ook dus de keizerlijke voertuigen. En eh, daar zat dan dus onder andere een prins Wilhelm II in. De keizer, later. De keizer, hè, de keizer, die ook later hier in Nederland is terechtgekomen. Ja, ja, zeker. En eh, vervolgens gaat dus, uh, het verhaal dus dat hij uh, een keer zo'n hoge nood had. En toen had je nog natuurlijk in het begin van... De vorige, twee vorige eeuwen, dus toch niet de, de mogelijkheid om in, het, in, in, zeg maar in de trein dus naar het toilet te gaan, dat hij dus daar gebruik van zou hebben gemaakt. Ja, en is het daarom een monument, omdat het, nee, nee, nee, een latere nee, nee, nee, keizer nee, nee, nee, één keer nee, nee, is uitgestapt om gebruik nee, te nee, maken nee, van de toilet? Nee, nee, nee. Wat zegt u? Maar het, het feit dat dit, dit is een uh, privaat is, wat uh, langs dat lijntje, dat Duits lijntje, hmm. de enige in zijn soort is. En omdat het dus toch een zeer rijke historie heeft, vinden we als heemkundekring schermel dat we dus uh, dat gebouw moeten bewaren ja. en het ook weer de, de functie moeten geven. Maar ja, een vervallen toilethuisje waar een prins ooit een keer helemaal in het verleden een Duitse prins uh, zijn behoefte heeft gedaan. Nee, nee, nee, nee. Iedereen maakte daar gebruik van. Hè. Je had dus een, een, een ruimte waar men dus gewoon kon urineren. Uh, daarin uh, zaten er ook nog een gewone toilet. Ja. Dat duurde voor. En mensen die per spoor reden, reisden, die gingen dus dan uh, in het even uit om uh, naar het toilet te gaan. En er waren dan heel veel uh, reizigers die bijvoorbeeld naar Kevelaar gingen of naar Boksmeer. Ja. Uh, maar ook gewoon, uh, gewoon werkverkeer, om het zo maar even te noemen. Hè? Juist. En staat er überhaupt nog een toilet in dat huisje of niet? Uh, dat weten wij dus niet met zekerheid, maar zoals ons dat is verteld... Uh, zou dat uh, wel eens kunnen zijn, ja. En nou wil de gemeente dat uh, gebouwtje niet op de monumentenlijst zetten? Waarom eigenlijk niet? Ja, de gemeente heeft een monumentencommissie... en die is van uh, oordeel, die heeft al de gemeente geadviseerd... dat zij vinden dat het gebouwtje zoals het daar staat... Hè, dus uh, uiteindelijk uh, gezien uh, niets, niets bijzonders uh, monumentaals heeft. Ja, dat, uh, dat is voor de gemeente de uh, meest doorslaggevende reden. Ja, en nu? Ja, nu... Uh, hebben wij gezegd van nou, we willen daar toch wel mee verder gaan. En eh, we gaan dus ook weer met de gemeente in gesprek daarover. En eh, we gaan ook kijken dus, om gelden te genereren om dat gebouwtje toch weer in de oude staat eh, terug te brengen. Dus u ja, volhartig zou ook. Maar zeggen, ook, en, dus, u, u gaat eigenlijk uw eigen monumentenlijst creëren als de gemeente het niet doet. Nou, kijk, uh, op zich uh, die monumentenlijst. Het is, is niet uh, zo dat uh, we daar dan per se van afhankelijk zijn ja. om het te gaan restaureren. Het is alleen wat makkelijk als je dus met subsidies uh, moet werken. Ja. Dan uh, heb je meestal als voorwaarde staat het op ja. de Rijks of gemeentelijke Monumentenlijst. Ja, maar als u nou van de gemeente nog een subsidie wilt, dan moet u nu zeggen dat u nu eigenlijk niet nodig heeft, hè? Hebben, dat hebben we ook niet gezegd. Uh, we hebben ook gewoon gezegd dat we dus daarmee verder gaan. Ja. En we kloppen aan bij die uh, instanties die ons daarin willen uh, steunen. Goed, dat is duidelijk. Jan Alders van de heemkundekring Schijndel. Of de Schijndelse geschiedenis van de keizerlijke pisbak. Ik dank u wel. Goed zo, tot ziens. Bijna, bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en het woord te geven aan Prem Radekisjoen. Die is weer ergens met zijn bus in Nederland. Waar precies? Prem vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, ik sta in Barneveld en je denkt wat doet die premier Barneveld? Nou we gaan het hebben over de troep van het vuurwerk. Iedereen schiet natuurlijk voor miljoenen de lucht in, maar alles wat in de lucht gaat komt weer naar beneden. En iemand moet het schoonmaken en in Barneveld doen ze daarmee met een landelijke actie. En daar gaan we het over hebben, over solidariteit en schoonmaken en wat je allemaal moet doen met zwerfafval. En natuurlijk is het vandaag een... Beetje trieste dag, omdat Koen Molenis is overleden. Dus we gaan eerst naar Jan van den Putten met het laatste nieuws. En daarna krijgt u primtime. Radio 1, het NOS-journaal.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 Er lijkt beweging te zitten in het conflict in Ivoorkust. Volgens het Franse persbureau AFP hebben de rivaliserende presidenten... Bakbo en Wattara ingestemd met een ontmoeting. Wattara won in november de verkiezingen... maar Bakbo beschuldigt hem van fraude en weigert te vertrekken. oud Feyenoordspeler speler Koen is overleden, 73 jaar oud. Hij kreeg in de oudejaarsnacht een herseninfarct... en is daar niet meer bovenop gekomen. Moelijn wordt op de website van Feyenoord... omschreven als de beste Feyenoorder aller tijden. En de problemen met de spoorbomen tussen Roosendaal en Breda zijn voorbij. Op elf overwegen bleven de spoorbomen dicht... doordat koperdieven vannacht kabels meenamen. Alleen al in Ettenleur waren vijf overwegen onbruikbaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. Rem We hebben weer voor miljoenen de lucht ingeschoten... en al dat mooie vuurwerk is weer als troep naar beneden gekomen. De straten zijn bezaaid met rood papier, flessen en vuurpijlen. Hier in Barneveld wil de gemeente heel graag... dat de burgers de troep zelf opruimen. Wie vandaag, dinsdag 4 januari 2011... een 50 liter volle zak vuurwerkafval... bij één van de vuurwerkverkooppunten inlevert krijgt... 1 euro... Deze actie is alleen vandaag gelder. Luisteraars, ik ben vertwijfeld. Is dit nou een goed plan of niet? En waarom alleen bij vuurwerk? Kunnen we het niet permanent doen met petflessen, blikjes, plastic zakjes... en dat je ze allemaal bij een supermarkt kan inleveren? En waarom 1 euro en niet 10 euro? En waarom ook niet na Koninginnendag? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Welkom bij Primtime. It's Primtime. Ik sta hier voor rijwielhandel Fonk in Barneveld. Sorry, buren, staat er geplakte grote poster op de voordeur. Dat vuurwerk waait toch vanzelf weg. Volle zak vuurwerkafval, 1 euro, geen excuus. Vuurwerkafval ruim je zelf op. Lever op dinsdag 4 januari een volle zak vuurwerkafval in... tussen 10.30 en 16.00 en ontvang... 1 euro. Nou, je komt naar binnen in een prachtige wielerzaak. Ik zie geen spoortje vuurwerk hier. Ach, daar bent u. Goedemorgen, meneer. Vonk Goedemorgen. Fonk is de naam. Hallo. Oh, u bent de eigenaar. Ik ben de eigenaar, ja. ja. Meneer Vonk, hebt u dit al eerder gedaan? Dat... Ik doe het 35 jaar. Oké, okay, en dat, dat ze de vuurwerkafval zelf moeten komen brengen, is dit het eerste jaar? Dit is het tweede jaar. We zijn in samenwerking met de gemeente, hebben we vorig jaar dat plan opgezet. En. Uh... Dat is goed uh, aangeslagen, vorig jaar. Nu moeten we nog even kijken of het nu ook uh, gaat werken. Omdat we met de dagen een beetje zitten. Ik zei het net tegen uw collega. Vorig jaar was het 2 januari op een zaterdag. We ja. hadden meer vaders vrij. Tenminste dat denk ik. En waren we eerder geneigd om even met de zoon eventjes een grote zak vuurwerk op te komen halen. En uh, nu moeten we even afwachten of dat ook gaat lukken. Maar dat hopen we eigenlijk wel. We hebben er wel een beetje bekendheid aan gegeven. Dus uh, als Banneveld schoon wil zijn, moeten ze nu komen. En uh, hoeveel heeft u vorig jaar uitgekeerd? Hoeveel zakken heeft u ontvangen? Vorig jaar hadden we 60 zes, zakken. 60 zakken? 60 van onze zakken vol, ja. ja. Oké, okay, dus dat kostte u maar 60. Wie betaalt die 60 euro? Die betaalt het, uh, gelukkig, ja. Maar u hebt zoveel winst gemaakt met het vuurwerk. Kunnen we toch ook een deel zelf betalen? Nee, nee, nee, nee. nee. De gemeente doet dat uh, helemaal met eigen, eigen middelen, zeg maar. Dus uh, ik werk er graag aan mee. Maar het wil niet dat ik alle verdiensten aan de gemeenschap uh, moeten wel. Nee. En u hebt, u hebt als die mensen die zakken vuurwerk, wat ik zie hier, een prachtig schone winkel. Ja. Waar, waar, waar, waar wordt die vuurwerkzakken dan opgeborgen? Dat wil ik dus ook niet in de winkel hebben. Hè. Dus ja. vandaar door de, langs de zijkant hebben we hier een opslag. Waar op dit moment, uh, ja, u ziet zelf een zak of tien ja. en, en wat dozen staan... En dat moeten er 50, 60 worden natuurlijk. En, en zijn deze door mensen gebracht? Of ja. zijn ze van... Nee, die zijn door mensen gebracht, ja. ja. En hebben die mensen al een euro gekregen? Ja, ja, ja, ja. We hebben nu 8, uh, 9 euro uitgekeerd al. Dus, uh... en is dit vanaf vanochtend of was dit gisteren? Dit is van, uh, van nu, vanmorgen. Vanaf 10 uur. Dus we zijn nu een half uurtje aan de gang. En, uh... oh, dus dat, dat bleek toch wat te worden? Uh, ik hoop van wel, ja. Als iedereen er uh, een beetje mee wil werken... dan is dat een uh, prettige bekomst Ja. Huh? Nou. Uh, uh, mag ik u veel succes wensen? En als er mensen komen, stuurt u ze door naar de bus? Ik uh, zal ze even sturen voor een iets commentaar. Uh, dank u wel, meneer van. Fijn. Uh, luisteraars, u hoorde het variant van de Putten in het nieuws. De grote Koen Moulin is er niet meer. Niet alleen een groot voetballer die vuurwerk liet zien op het veld. Ook een prachtig mens. Ik wilde toch in primetime een klein eerbetoon brengen aan Koen Moulin. Adieu, oh meester Koen Moulin. En wel. Bedankt voor dat je gaat. Vo We zijn in Barneveld en u kan bellen, luisteraars, u kunt komen. De bus staat op de hoek van de Emmastraat en de Langstraat. We krijgen stroom van Euronix. We staan daar precies ook op de, op, op de stoep, een beetje schuin. U kunt langskomen, er is een open microfoon. U kunt me vertellen wat u van het plan vindt en waarom u wel of niet uw vuurwerk inlevert. En u mag bellen 0800 1121... Mailen naar primtime.ntr.nl en tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Goedemorgen wethouder Hans van Dalen. Goedemorgen. Was dit uw ideetje? Nou, dit is een idee wat al langer in de gemeente Barneveld wordt uitgevoerd. En dat, uh, dat zei de, de fietsenmaker net ook, al een jaar. En dat, uh, dat is vorig jaar heel goed bevallen. Dus we hebben gezegd van nou, daar gaan we mee door. Iets wat, uh, wat goed bevalt moet je gewoon doorzetten. En um, dat... Wie, wie, wie, wie kwam ermee? Is het een eigen initiatief van de gemeente of komt het van een grotere instantie? Het is een uh, initiatief van de gemeente, omdat wij vinden dat uh, als je met elkaar plezier maakt en uh, een lol hebt van vuurwerk... dan moet je ook de rommel met elkaar opruimen. Eigenlijk heel simpel, maar dat is, daar, dat is de gedachte die erachter zit. Maar ik betaal toch al uh, belasting uh, en afvalheffing als ik in het Bannenveld woon? Ja, dat klopt, maar dat betekent niet dat u zomaar alle troep uh, van u af mag gooien. He, wie rommel maakt, ruimt de rommel ook op. Zo simpel is het? Ja, weet u, het grappige is: u zit, de, de luisteraars moeten maar op de website kijken naar de foto. Een jonge vent, hoe oud bent u? Uh, ik ben 39. Oh, u ziet er veel jonger uit. Oh, dank u, dank u. <laughs> ja, ja, maar en, en, en u zegt het zo en ik denk, ja. Dat is eindelijk weer een politicus die het gewoon zegt. Punt klaar. Uh, uh, hebt u er veel discussie over als, als u dit zegt tegen mensen? Nee, dit, dit is iets wat, uh, wat in Barneveld heel goed opge, uh, opgenomen wordt. Hè. We hebben vorig jaar hebben we ook uh, 500, 600 van die zakken uh, opgehaald. Dat betekent dus ook dat mensen er ook aan mee willen doen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want op die manier houden we de gemeente gewoon schoon. En uh, ja, mensen zijn ook betrokken bij, bij hun omgeving. En dat willen wij als gemeente natuurlijk heel graag. Dus daar zetten we ook op in, op die manier. Maar 1 euro, wat zuurig zeg. Want het zak van 50, ik bedoel... je bent toch een paar uur te zoet om het allemaal bij elkaar te vegen. Ja, nou ja, kijk... Uh, het, het gaat niet zozeer om het bedrag. Hè, uh, of het nou 50 cent is of 1 euro of 1,50. Het gaat erom dat mensen daar net even mee die drempel over worden geholpen... om dat inderdaad te gaan doen. Um, en uh, ja, het, het gaat er ook niet om... dat daar nou hele grote bedragen mee gemoeid uh, zijn. Want... Eh, wat ik net zei, het uitgangspunt is ruim gewoon je eigen rommel op. Nou, mensen net even, eh, eh, en vooral kinderen, eh, daar net even bij te helpen. Daar is die, daar is die euro voor bedoeld. Eh, Gerard van de B. Jij bent de man die dat ook uitvoert. Eh, Hoe lang doe je het werk al wat je nu doet? Nou, ik ben al uh, bijna uh, 28 jaar bij de gemeente en sinds uh, 2,5 jaar bij de reiniging. Oké, okay. dus, je, dus je zou die, dat experiment was vorig jaar voor het eerst. Merk je dat jullie als reiniging. ...minder op te ruimen hebben door deze actie? Ja, we zien uh, duidelijk uh, minder zwettervuil op de straten liggen. Uh, de mensen gaan zelf enthousiast aan de gang... Mm -hmm. ...en helpen ons met het opruimen... ...waardoor wij weer sneller door de gemeente heen kunnen... ...en in enkele dagen uh, de, de kernen weer schoon kunnen maken. Okay. Goedemorgen, meneer Van Bruten. Goedemorgen, Prem. Zegt u het maar. Ja, ik vind eigenlijk dat, uh, dat het uh, dat de vuurwerk wel wat duurder mag... ...daar uh, een belasting over heffen... Een speciale reinigingsbelasting en dat er dan met, uh, van de overheid uit met speciale uh, geschikte gereedschappen en, en, uh, en zuigwagens of wat dan ook wat ze ook hebben, om, uh, om dat netjes op te laten ruimen. En dan, dan hou je dat in evenwicht en wordt dat professioneel opgelost. Dan zou ik het eigenlijk zelf pakken. Uh, wat wethouder Hans van Dalen, bleef aan de van de Wethouder Hans van Dalen van de ChristenUnie, uh, uw reactie hierop? Nou, dat, op zich zou dat ook wel een alternatief zijn, maar onze optie is natuurlijk veel eenvoudiger. Hè? Uh, en uh, ruim je eigen rommel op. Want we kunnen natuurlijk wel een nieuw systeem weer gaan bedenken. Hè? Dan moeten we weer gaan bedenken wat voor bedrag dat daar moet zijn, hoe we dat gaan innen en wat we doen bij mensen die het niet betalen. En, dus het, het uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk een... Uh, het is een oplossing, maar ik vind onze oplossing beter. Meneer Van Bruten, laat me raden. U bent zo iemand die in de Randstad woont. Nee, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Waar nee, woont u? Nee, ik woon in het oosten van het land. Maar ik vind, om daarop wat te reageren... Degene die het veroorzaakt, is degene die het koopt. En als je dan rechtstreeks spreekt, op, uh, daar de verantwoordelijkheid, als je die zelf niet neemt... Dan moet hij die maar nemen door een extra belasting te betalen. Dan wordt het voor hem opgelost. Maar meneer van ik denk Bruten, dat dat misschien de meest nette oplossing is. Meneer Van Bruten, weet u waarom ik bij de bus hier sta? Want, ja, sorry, u lokt het uit dat ik de veer moet geven aan de wethouder van Dalen. Kijk... Wat ik vind in jouw optiek, dat is weer dat bestraffende dat de vervuiler betaalt. Dan gaan we weer een maatregel nemen waar ambtenaren bij komen. Ja, en ondertussen vinden we dat er minder ambtenaren moeten zijn. En hier zeggen ze, jongens, we leven samen. We ruimen samen de troep op. Dat is het simpele. En ziet, doen, doet, doen. Dus als je iemand anders ziet schoonmaken, maak het schoon. Waardoor je weer als burger het heft de eigen handen neemt. En je niet weer een of andere maatregel of overheid hebt. Precies. En als ik daar even op aan mag vullen. Ja. Mensen voelen zich dan ook meer verantwoordelijk voor hun eigen omgeving, hè? Die hebben ook het gevoel van als ik het schoon hou, dan blijft het ook schoon. En ja, dat moeten we alleen maar stimuleren met elkaar natuurlijk. Nou, dank u wel meneer Van Bruten. Want nu hebt u met de ChristenUnie-wethouder weer een groot compliment laten maken. En daar gaat hij weer eens een zak steken. Want er staat iemand hier van de Barneveldse Courant in de bus. En die gaat natuurlijk wel opschrijven de wethouder En zo blijven we maar bezig. Meneer uh, Van de Bij... Um, Barneveld is een, een kleine gemeente. Hè? Jullie, jullie groeien wel als enige, geloof ik. Maar het is een kleine gemeente. Die saamhorigheid is er al. Zou je dit ook kunnen doen bij grote steden? Oh, uh, uh, oh, Barneveld dus heeft 53.000 inwoners. Ja. Dus ik weet niet wat u klein noemt. Maar ik vind het toch, dat, dat nou, gaat wel ergens zo. Ja, oké. Okay. Ja. Amsterdam, ja. Amsterdam ja. Zuid wij, wij rekenen onszelf tot een middelgrote gemeente. <laughs> Oké, okay, maar ik bedoel, u groeit ook wel, maar ja. als je dit zou willen transporteren, meneer Van der B, u, u, u bent een man uit de praktijk, naar een grote stad. Denkt u dat dit zou werken? Nou, uh, waarom niet? Het is zeker te proberen waard. Uh, wij zien toch ook hier in de wijken dat mensen als ze uh, een ander bezig zien, hun buurman, nou, we gelijk weer een praatje, sociale contacten. En, en na afloop gezellig samen een borreltje drinken of een bakje koffie. Ja. Dus waarom zou dat in de stad niet kunnen? Nou, ik, het, het, het, ik zal u zeggen uh, wat er met mij aan de hand is. Ik, ik begin een go goed mens te worden. Ach, ik moet me schamen. Maar nee, dat <laughs> het, is prachtig. Nee, nee, het, het begon allemaal... Want, ik, waarom, het, het, het, ik denk dat dit een fantastisch initiatief is. Ik, had, uh, uh, ik ging toen het sneeuwde naar buiten een aantal weken geleden. En toen had mijn buurman zijn stoep geveegd. En toen ben ik mijn stoep ook gaan vegen. En toen zag je mijn andere buurman het ook weer doen. Je ziet de ketereffect, effect Je ja. zit een beetje trots ja. naar elkaar te kijken. En nu bij het vuurwerk, zei mijn vrouw altijd... Want ik schiet altijd van die illegale grote Chinese rollen. Oh ja. Ja, ja, ja, ze zijn illegaal, ik weet niet waarom. Maar dan steek ik ze af en dan zegt mevrouw altijd op 1 januari... Ja, Prim, je moet, we moeten nu gaan opruimen. Dat deed ja, ik niet. Dat goede invloed. Ja. Dat, dat deed ik ja. niet. Toen ging mevrouw het zelf doen en dat was weer een schande. Dus nu heb ik het weer keurig geveegd. En dan merk je dat een buurman toch een opmerking maakt van top, Prim en zo. En dan merk je dat de straat langzaam schoon wordt. Ja. Dus... Ja. U... Nee, dat is, dat is hartstikke goed. En eh, wat, wat Gerard van der Bijen net ook ja. zegt... Eh, mensen gaan elkaar daar ook weer door... He, ontmoeten, je hebt een praatje met elkaar. En dat is, dat is natuurlijk alleen maar hartstikke goed. Nou, um, wat ik me zit af te vragen. Hebben andere gemeentes het gekopieerd? Dit? Nou, ik weet dat, het, uh, dat varianten hierop ook al in andere gemeentes plaatsvinden. Uh, uh, maar uh, op deze manier, uh, wat, wat ook goed is in, in Barneveld, denk ik, is dat. ...de link met het verkopen van vuurwerk. Dus je kan het, de rommel van het vuurwerk kan je weer terugbrengen... ...bij de plek waar je ook het vuurwerk gekocht hebt. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een hele simpele gedachte. Ja. En uh, dat werkt ook wel. Alleen al omdat Buineveld ook verdeeld is over een heleboel uh, kernen. Hè? Ja. Uh, Kootwijk, Stroe, uh, uh, Kootwijkerbroek. En uh, het is wel goed om, uh, om dat ook op die manier over de gemeente te verdelen ook. Ja, nou, ik heb een paar tweets. <laughs> Albert Tams die zegt hier in Amsterdam-Zuidoost... waar ik dus woon, geen wethouder de Restplein... is het zeer schoon, Prim. En bij het Marie-Heinekenplein te Amsterdam... was op 1 januari al de meeste troep opgeruimd. Hulde voor de schoonmakers, zegt meneer Cantavanera. Ja, maar meneer Cantavanera, daar doen de schoonmakers het. En in Barneveld doet de bevolking het zelf. En meneer Fink stuurt een mail en hij zegt... het lijkt me sowieso normaal dat men zijn haar eigen rotzooi opruimt. Waarom moet dat beloond worden... Of het nu vuurwerk is of koning in de dag of wat dan ook. Tegenwoordig gooit men alles op straat, bankstellen, andere huisraad. Dat staat er dan weken, want zelf bellen ze niemand. Um, wethouder Van Dalen, nu de kritische vragen. Is dit niet gewoon, u moet bezuinigen, is dit geen ordinaire bezuinigingsmaatregel? Nou, nee, want vorig jaar uh, hoefden we nog niet zo te bezuinigen als nu. En toen deden we het ook al. Dat is de één. En uh, ja, in de tweede plaats, uh, het is natuurlijk wel zo dat we in zijn algemeenheid als, als overheid een, een stapje terug doen. En dat heeft inderdaad ook met bezuinigingen te maken. En dan verwachten we ook wat meer van de mensen uh, in, de, in de gemeente. Dus ik, ik zal niet helemaal ontkennen dat het ook met bezuinigingen te maken heeft. Maar het is ook een ontwikkeling die op zichzelf gewoon goed is. He, omdat je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, op hun gedrag. Mm -hmm. En dat, uh, dat is iets wat, wat je alleen maar moet stimuleren. En waarom gaat u dat ook doen met Koninginnedag? Nou, ik, ik vind dat, uh, dat ook op Koninginnedag uh, uh, mensen hun rommel op moeten ruimen. Je ziet vaak als er ergens een, uh, een kleedjesmarkt geweest is... dat het daarna een enorme puinhoop is. En uh, dan komt de gemeentereiniging langs en die, die ruimt het op. Ik zou er ook wel voor voelen om daar eens over na te denken... of we daar niet iets meer uh, van de mensen zelf zouden kunnen gaan vragen. Niels Bosman zegt, het is een goed initiatief... zeker als het beter werkt dan het inhuren van een reinigingsdienst. Pas de gemeente het ook toe bij bedrijven... U kunt ook tegen bedrijven, als er een braderie is geweest... tegen die bedrijven zeggen, jongens, iedereen die een braderie heeft gehad... hier is een zak, je moet de troep zelf opruimen. Ja, nou ja, kijk, net wat ik net zeg... over wat voor Koninginnedag geldt, kan ook voor een braderie gelden. Um, ik vind dat je daar best een beroep mag doen op mensen. Uh, waarom zou je de troep achter je laten slingeren? Nee, ik ik, ik nee. zou nu zeggen, van harte, ik, ik zal ook tegen mijn wethouders gaan zeggen... in mijn deelraad en in mijn gemeente... ik vind, ik vind het echt een top initiatief ja. hoor. Want uh, onze vaste mailer Jan Bakker uit Sint-Anna Parochie... die zegt, achtergebleven vuurwerktroep... is een voorbeeld van de hufterigheid in de samenleving. Het is ongelooflijk dat mens, mensen op hun eigen stoep... de troep maar laten liggen. En geen buurman of vrouw die ze erop aan durft te spreken... bang als ze zijn voor op zijn minst een grote bek... En dan moet er goddomme geld aan te pas komen om ze ertoe te brengen hun eigen rotzooi op te ruimen. Meneer Jan Bakker, u mag geen uh, godvervloeking doen met de ChristenUnie, meneer, in de bus. Nee. Sorry daarvoor. Maar um, kijk, uh, u, u, u, kijk, uw partij is een partij die heel erg beschaving in het vaandelier staat. Is het ook dat de grote politieke partijen niet meer aandacht hebben voor deze eenvoudige kleine dingen... dat je daarom een vanzelfsprekendheid krijgt die u nu net zegt troep is troep, moet je zelf opruimen? Nou ja, kijk, uh, het is wel zo dat het uh, heel goed past bij de uitgangspunten die de ChristenUnie uh, inderdaad hanteert. Hè? Ook zorg voor de, voor de schepping en zorg voor de mensen om je heen. Dus dat, dat, dat uh, kan je zien als een goede uh, uh, uiting hiervan. Maar uh, aan de andere kant, het past ook wel bij heel veel andere partijen... die ik ook als gewoon als, als, als beschaafde politieke partijen zie... die ook uitgangspunten hebben van hè, zorg voor elkaar, hey, Dat is dan zo jammer. Was dus... u zo leuk bezig, gaat u nu weer politiek draaien. Ja, u, kunt toch u, gewoon... u stelt aan mij een politieke vraag, dan krijgt hey. u ook een politiek antwoord. Nee, maar mijn, mijn vraag was, dit idee is gekomen. Ik bedoel, je, je, ziet, je ziet betrokkenheid. Dit, ja. dit idee is gestold op het feit dat we samen betrokken zijn bij de maatschappij. Ja. En uit wiens Koker kwam het? Nou, het kwam uit de kolken van de gemeente. Ja, maar wie van de... Was het de ambtenaar? Was u het? Wie had het bedacht? Nou, Gerard, dat... wie heeft het bedacht? Gerard. Het is uiteraard uit de ambtenarijen voortgekomen. Maar diezelfde ambtenaar is natuurlijk ook de maatschappij. Is ook de burger. Ja, maar was het een ChristenUnie-ambtenaar... of was het een VVD-ambtenaar nou, of was er een PvdA-ambtenaar? We hebben gewoon ze zijn ja. allemaal medewerkers van de gemeente. En die, die selecteren we niet op politieke achtergrond. Nee, maar ik, maar... Wil, ik geloof namelijk dat mensen in uw partij... iets fatsoenlijker zijn dan mensen die, uh, zeg maar, hebben. Dat is mijn persoonlijke opvatting. En ik denk dat die mensen dan wat meer bezig zijn... van hoe kunnen we de maatschappij mooier maken? Nou, het, is, uh, het is wel zo dat het past bij de Barneveldse samenleving. Waar mensen uh, uh, over het algemeen elkaar uh, kennen. Uh, bereid zijn om als het sneeuwt ook niet alleen hun eigen stoepje. Maar ook het stoepje van de buurman even mee te vegen. Als die uh, dat niet zelf kan. Uh, dus daar past het wel heel goed bij. Dus wat dat betreft hebt u wel een punt. Um, en ja, als ChristenUnie-wethouder uh, vind ik dat ook wel iets wat, uh, wat, wat gewoon goed past en wat ook goed is voor de samenleving, waar ik mezelf ook prettig bij voel. Annette Kleij stuurt me meer. Het is een belachelijke zaak dat er een actie moet worden gestart om de rotzooi van een ander op te ruimen. Men heeft wel tijd en geld om het te kopen en af te steken... maar is te belazerd om het op te ruimen. Wij wonen in Noorwegen en daar is het vuurwerkafval op nieuwjaarsdag... door iedereen zelf opgeruimd zonder discussie. En ik kreeg een tweet van Benjamin Vans. Taakstraffers inzetten om de rotzooi op te ruimen. Kortom, vuurwerk, het, het, het kan allemaal goedkoper. Goedemorgen, Uli sneer van Nederland Schoon. Goedemorgen. Uli sneer kan, kan het afval op, opruimen goedkoper? Absoluut, uh, uh, uh, kort geleden zijn er wat metingen gedaan, uh, onderzoeken gedaan naar uh, hoe, uh, wat de kosten zijn uh, van dit moment uh, van het opruimen van zwerfafval. Mm -hmm. En uh, als je dan uh, kijkt waar de kansen liggen om die kosten omlaag te krijgen, dan kom je tot de conclusie dat de kosten zo ongeveer met drie kwart omlaag kunnen als je het slimmer doet. Oké, okay, jullie even, ik ben vergeten te zeggen, wil je even vertellen wat Nederland schoon precies is? Nou, Stichting Nederland Schoon is een organisatie die zich inzet voor bestrijding van zwerverval, preventie en bestrijding. Dat doen we al vele jaren. En wat wij doen zijn, wij voeren campagnes. Wij hebben gesprekken met beheerders om kennis uit te wisselen en te verdiepen en te verbeteren. En wij verzinnen elke keer weer projecten waardoor de aandacht voor zwerverval weer meer in, het, uh, in, in beeld komt. Wie financiert jullie? Wat? Hoe worden jullie gefinancierd? Wij worden gefinancierd... Uh, via de zogenaamde verpakkingenbelasting. De verpakkingenbelasting is een belasting... die uh, geheven wordt bij het bedrijfsleven... Uh, dat verpakkingen produceert. Uh, die verpakkingenbelasting... dat die, uh, geld komt dus van het bedrijfsleven. Maar omdat het belasting is... gaat het via het ministerie van Financiën op een gegeven moment... Uh, bij ons uh, via een afvalfonds, zogenaamd afvalfonds, uh, weer bij ons terechtkomen. Oké, okay, wacht even. Er komt iemand de bus inlopen en daar staat Gelukkig Schoon Nieuwjaar Gemeente Terschelling. Dag, wie bent u? Ik ben Lex van Roodslaar en ik heb mijn vuurwerk in Terschelling ingeleverd, terwijl we daar waren we. En daar vertrekte de gemeente dit soort zakken. Gewoon standaard bij de verkooppunten: kon je een zak krijgen. Wel even, Rien gaat de foto hiervan maken, uh, dan kunnen we het op de website zetten. Dus uh, wilt u hem even goed vasthouden daar? Uh, uh, uh, ja, gelukkig schoon, uh, uh, gelukkig schoon nieuwjaar van de gemeente Terschelling. En daar heeft u auto opnieuw gevierd? Ja, daar heb ik uh, het lekker gevierd. Vuurwerk afgestoken en vuurwerk opgeruimd. En hoeveel kreeg u voor, deze, uh, voor het inleveren van het vuurwerk daar? Niets. En was heel Terschelling op 1 januari schoon? Uh, nee, niet heel Terschelling was schoon, nee. nee. Want lang niet iedereen heeft het ook gedaan. De zakken waren wel vrij beschikbaar. Iedereen kon ze krijgen bij het verkooppunt... Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook deed. Nee. En u woont zelf in Barneveld? Ja. En was het een verschil uh, hoe men op terschelling omgaat met de troep... met hoe men zijn in Barneveld omgaat met de troep? Uh, ik heb nog pas één keer uh, vuurwerk in uh, Barneveld meegemaakt... en toen was het in ieder geval zelfs schoon, vorig jaar. Oké. Okay. Dus uh, ja, dus kennelijk mogen wij uit Amsterdam iets van u leren. Dat lijkt me wel, ja. <laughs> Oké, okay, hartstikke bedankt. Okay. Jukka uit Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wilde je kwijt? Nou, dat ik het zo raar vind dat er premies moeten worden gezet op het opruimen van je zooi. We hebben wetten, overal in Nederland, en daar staat in dat je geen rotzooi mag maken. Dus het is hartstikke simpel voor de overheden, handhaven die zooi. Als je rommel maakt, dan krijg je een boete. Maar, zo simpel is het. Maar Joek, wat, wat, wat ik dus sympathieke vind aan het uh, beleid van meneer Van Dalen hier... is ja. dat je het niet weer gaat bestraffen. Kijk, die boete is weer bestraffende repressie, terwijl je juist toch kan praten over samenwerken, samenleven. Ja, zeker. En dat kan heel goed als je je rommel opruimt en als je geen rommel op straat gooit, dan werk je prima samen met elkaar. Daar begint het je eigen verantwoordelijkheid, dan hoeven er geen boetes en er hoeven geen acties. Zo, zo doen we het thuis toch ook? Als je thuis rommel laat vallen, pak je het toch ook op? Ja, maar Joeken, als thuis mijn kinderen rommel maken, dan ja. ga ik ze niet iedere keer huisarrest geven. Dan probeer ik ze uit te leggen, dan doe je het samen. En ik vind Precies. het een beetje jammer, Joeken, dat ook zo'n eerste dag van het nieuwe jaar, dat uh, is zijn tweede dag, dat ja, ja. zo'n sympathiek plan dat jij meteen wilt boeten en bestraffen. De maatschappij wordt daar niet mooier van. Nee, maar de maatschappij wordt ook niet mooier van dit soort dingen... die alleen maar werken met mensen die toch al mee willen werken. Dat vind ik namelijk het vervelende van. Ja. Er is toch je eigen... Als je dus, nou goed, je hebt kinderen, die breng je groot. Je hoeft er niet meteen een boete op te zetten... maar bij herhaling erop wijzen enzovoort. En het voorbeeld geven als overheid. Als ik ik woon in Amsterdam mijn hele leven. Ik was in het centrum. En dan zie ik allemaal afvalbakken over en over vol met allemaal rommel ernaast. Dat is geen voorbeeld voor het publiek. Je moet als overheid zelf zeggen: nou, daar stuur ik constant mensen die zorgen dat het netjes is. Djoeken. Dan gooi je minder gauw rommel op de grond. Hartstikke bedankt voor het bellen, want ik ga naar nee. Uli Schier. Uli Schier, meer prullenbakken door de overheid. Ja, meer uh, zo algemeen kun je dat eigenlijk niet zeggen, maar wel uh, op de juiste plekken. En op tijd leeghalen. Want dat is de grote ergernis, die mevrouw daarnet zei het ook... Uh, uh, je ziet op, uh, op spitsmomenten zie je prullenbakken overlopen. Wat doet dan uh, de gewone burger die naar die prullenbak gelopen is om daar iets weg te gooien? Die ligt er daar gewoon naast. Het verwaait. Er komen anderen die zeggen, oh, is toch hier rotzooi? Dus er moet toch opgeruimd worden. Ik kan nog eens wat bijgooien. En de ellende is niet over. Gerard van der de Beek. Ja, ik ga het even checken bij Gerard van der Beek. Gerard, jij bent hier hoofd van de reiniging. Hoe, hoe, hoe, hoe plannen jullie dat? Dat jullie op zaterdag zeggen: jongens, groter, sneller, vaker. Ja, nou, wij hebben natuurlijk ervaring met de plekken waar veel afval wordt achtergelaten. Daar hebben we de bakken staan. Daar gaan regelmatig onze mensen naartoe. Uh, in principe steeds dezelfde mensen naar dezelfde wijken. Dus die weten precies de zogenaamde hotspots. En die proberen echt dat voor te zijn, zodat de ik op tijd uh, wordt gelegd. Okay, wethouder Hans van Dalen van Milieu in Barneveld... ...lid van de ChristenUnie. Wat mij opvalt, Nederland schoon... ...die krijgen een soort geld gegeven op die belasting... ...maar er is een hele ruzie tussen bedrijven en afval, uh, uh, gemeentelijke afvaldiensten... ...over hoe dat geld verdeeld moet worden. Ge uh, afval is big business. Vindt u dat uh, de bedrijven meer moeten bijdragen? Nou ja, ze, ze, bedrijf, ze dragen dus al wat bij hè, door, die, door die belasting... Um, maar goed, net als het werd net ook bij vuurwerk als optie genoemd, hè, dat dat misschien wel ook maar op die manier moest. Toen hebben we ook gezegd: van, ja, dat is niet een goed systeem. Dan ga je weer iets zitten verzinnen. Ik vind dat ook bedrijven uh, goed uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om, uh, als het gaat om afval. Hè, en uh, ze betalen daarvoor. Natuurlijk is, het, is dat big business. Maar uh, ja. Het begint toch aan de bron. Hè? Minder afval produceren begint ook, betekent ook gewoon een, een, een kleiner probleem om het afval op te lossen. Dus volgens mij moeten we gewoon daarna terug. Dat bedrijven zich ook gewoon goed uh, bewust zijn van wat produceren wij aan afval, wat kan hergebruikt worden. En ik zie daar ook hele goede voorbeelden van, uh, ook bij Barneveldse bedrijven, die daar uh, gewoon heel bewust mee omgaan. En dat kan ook uiteindelijk gewoon een hoop, weer, hoop, uh, hoop geld weer besparen. Dus ik denk dat dat ook juist vanuit de bedrijven ook gewoon goed is. Om daar, eh, om daar gewoon heel bewust mee om te gaan. Jullie Snier, hartstikke bedankt. Mag ik je dit jaar nog een keer ontvangen? Want ik wil nog vaker praten over het afval en het zwerfafval en hoe we dat moeten aanpakken. Ik wil graag uitleggen wat u... Oké, okay, dankjewel Oelie Stier. Wethouder Gerard van der Bij, ik vond het een eer dat u bij mij in de bus was. En hetzelfde geld... Uh, sorry, meneer Gerard van der Bij van de Reiniging was het eer dat u in de bus was. Want ik vind het leuk dat mensen als u uit de praktijk er komen. En wethouder Hans van Dalen, u heeft vandaag zo'n prachtige PR gekregen. Zodat u over een aantal jaren dit nog kan gebruiken. Ik ben u heel dankbaar. <laughs> en, <Ja. laughs> en een lange maar een goed initiatief bij complimenten want luisteraars. Dankjewel. Ook in het nieuwe jaar geldt op dinsdag... Goedemorgen, meneer Denees. Nog gefeliciteerd met uw verjaardag en een gelukkig nieuwjaar dat u nog heel lang mag doorzingen. Dankjewel. En mogen al je dromen uitkomen en je, je nachtmerries verdwijnen, Prem. <laughs> Ik heb al geen nachtmerries, meneer Denees. En minder afval. Oké. Okay. Hebt, u, hebt u uw vuurwerkafval uh, opgeruimd of hoe zat dat met u? Uh, nou, wij hebben geen vuurwerk afgestoken. En uh, ja, wij houden er persoonlijk uh, niet zo van. Uh, we hebben een paar honden, die zijn doodsbang. Dus wat dat betreft, uh, nee, is het hier nog even schoon. Artistiek was 2010 een fantastisch jaar, hè meneer nees. Nou en of, ja. Het ko kon niet beter en ik hoop dat we die lijn voortzetten. Uh, dat er uh, weer avonturen op onze weg komen en... Uh, ja, ik, ik voel me prima en, en ik hoop dat het zo blijft. En uh, dat geldt voor iedereen overigens hoor. Maar een goed jaar wens ik iedereen toe. Hoe zijn de vooruitzichten voor 2011? Want er staat al het eerder en ander gepland. Hè? U hebt uw tour. Ja. Uh, die voornamelijk dan... optredens, hè? voornamelijk uh, concerten. Dat uh, blijft het, uh, ja, het, het voornaamste wat ik, wat ik ga doen het komend jaar. En uh, ja, ik verwacht er veel van. We komen weer... Uh, we gaan weer natuurlijk vieren uh, dat ik een halve eeuw zanger ben. Ik vind gewoon, je moet zo lang mogelijk blijf, dingen blijven vieren in het leven. En uh, ja, dat is eigenlijk het voornaamste. Verder hoop ik nog wat mooie nieuwe dingen op te nemen. Wilt u alstublieft het liedje dat we gaan draaien, dat nu al is aankondigen? En dan denk ik u bij voorbaat hartelijk en zeg ik tot de volgende week. Oké, okay. nou het is een klassieke scène. Na het feest, uh, geschreven door Hans van Meulen en Belinda Meulendijk. Uh, veel plezier. Tot de volgende week. Op een drank en afstaat pijt. Want als er al een bed is. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de afvalverwerking. Redactie Sulema El Ghaldi, Anouk Tulner en Rien Aerts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twit en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Marien Albersboer. Eindredactie Energie Barbara van der Ques. Naast ster en het nieuws met Jan van den Putten krijgt u Felix Mudders met de gids.fm. Morgen ben ik er weer, nummer steef. Daag. Aavond wezen ze de plek aan basiszaak. En ik met al mijn praatjes, wist geen woorden